12 uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. Goedemiddag, burgemeester Abu Taleb wil gemeentewiet kweken. Dodental aardbeving China loopt op en nog veel vragen over daders aanslagen Boston. Het weer volop zon en het blijft overal droog. Alleen in het zuidoosten wat meer wolken. En het is 10 tot 12 graden. Morgen iets warmer, maar ook wat meer bewolking. Gemeentewiet wordt het al genoemd. Cannabis die door de overheid getild wordt. Burgemeester Abu Taleb van Rotterdam ziet daarin dé oplossing... voor een deel van de drugsproblematiek in zijn stad. Bij Trotskamer Breed legde hij uit waarom hij af wil van de illegale kweek. Ons korps in Rotterdam ontmantelt elke week wel weer een paar illegale uh, kwekerijen. Die uh, vormen ook een enorm risico voor de bandveiligheid voor de, de omwonenden...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 Belangrijkst is dus de aanpak van de drugscriminaliteit. En dat je ook uh, gezondheidsvraagstukken daarmee kunt, uh, kunt dienen uh, als je uh, uh, spul kunt kweken okay. wat, uh, wat, wat minder sterk uh, is. dan de minister, uh, minister Schippers die heeft aangegeven dat ze eigenlijk wit met een THC-gehalte boven de 15% rangschikt onder de uh, harddrugs. Uh, en daar ben ik op zichzelf heel blij mee, want uh, dat spul maakt ongelooflijk dom.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 Nu de tweede verdachte van de bomaanslagen op de marathon in Boston is opgepakt... blijft de vraag over wie de daders nou precies zijn. Gekeken wordt naar de Caucasus, waar de twee jongens vandaan komen. Correspondent David-Jan Godfra, er zouden contacten zijn geweest... tussen de Amerikaanse inlichtingendiensten en de Russische over de jongens. Wat is daarover bekend? Nou, We weten eigenlijk alleen dat er contacten zijn geweest. En president Obama die heeft gisteravond gebeld met zijn, zijn Russische collega Poetin... En in dat gesprek heeft hij, heeft hij Poetin bedankt voor de hulp van Russische zijde. Nou, dat contact als zodanig is, is opmerkelijk. Omdat de relatie tussen de Verenigde Staten en Rusland de afgelopen tijd bar slecht is. Maar waarvoor Obama Poetin nou precies heeft bedankt, dat weten we niet. En je zou kunnen denken aan, aan achtergrondinformatie over die, die twee broers die worden verdacht. En die van Tsjechenische afkomst zijn. Maar ja, zeker weten de, doen we dat dus niet. En verder verscheen er gisteravond een, een opmerkelijk berichtje op de website van, van de FBI. ...waarin staat dat een buitenlandse regering in 2000, uh, 2011 informatie heeft gevraagd over... Tamerlan heeft de oudste van de, van de twee broers die worden verdacht. En uh, dat verzoek dat was ge, gebaseerd op informatie dat, uh, dat Tamerlan zich had bakkeerd tot een radicale vorm van islam. En dat hij van plan zou zijn om zich uh, ergens bij een ondergrondse groepering aan te sluiten. Maar het ligt voor de hand dat die buitenlandse regering die die informatie heeft uh, gevraagd dat het de Russische regering was. En uh, dat Tamerlan mee wilde gaan doen aan de strijd die radicale moslims in Tsjechenië voeren. Maar ook dat weten we niet zeker. Er is kortom heel veel onduidelijk. Heel veel onduidelijkheid. Hoe groot is het nieuws in Rusland zelf eigenlijk? Ja, er wordt hier natuurlijk heel veel over bericht, met name vanwege de tsjetsjeense achtergrond van die van die twee verdachten. En dat prikkelt hier ook in, in Rusland de fantasie, hoewel die Dzoghar en Tamar Lansarnaev, zoals ze heten, nooit echt in Tsjetsjenië hebben gewoond. Wel in Dagestan, een buurrepubliek van Tsjetsjenië, maar dat was maar heel kort. En bovendien waren ze toen nog, nog heel jong, een jaar of 8 en 15. En direct na die periode in Dagestan, zo'n beetje in 2001, is het gezin naar de, de Verenigde Staten verhuisd. Nou, een aantal Russische media heeft gesproken met de ouders van, uh, van die twee mannen. Uh, de vader, die woont in, uh, in Maghatschkala in Dagestan. Uh, en voor wat het waard is, geloven er niks van die ouders. Dat hun zoon bij de aanslagen in, in Boston zijn, uh, zijn betrokken. En dat ze er door wat voor inlichtingendienst dienst dan ook zijn, zijn Nou Verder wordt er hier veel gespeculeerd. En van Tamerlan is bekend dat hij zich aangetrokken voelde door een strenge vorm van de islam. Op zijn YouTube-pagina staan, uh, staan ook video's die daarop duiden. En op da basis daarvan worden allerlei conclusies getrokken. En hij zou betrokken zijn bij de strijd in Tsjetsjenië en, en de buurrepublieken, zegt de een. Terwijl de ander juist zegt dat Tsjetsjenië er niks mee te maken heeft. Maar dat uh, Tamerlan zich wilde aansluiten bij een wereldwijde jihad. En weer anderen zeggen dat het om twee verloren jongens gaat die die vragen wilden nemen omdat ze in, in Amerika niet werden geaccepteerd. Kortom, ook hier dus veel speculaties, veel complottheorieën, maar geen enkel hard bewijs. En ik denk dat we nog even moeten afwachten of het onderzoek in de Verenigde Staten uiteindelijk wat meer feiten gaat opleveren. We weten het gewoon nog niet. Correspondent David-Jan Godfra.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 Dit is het NOS-journaal met Mark Visser. Het kabinet heeft een nieuw voorstel gedaan in de onderhandelingen over het Zorgakkoord. Zo zou er minder bezuinigd hoeven te worden op het budget voor de huishoudelijke hulp. Het voorstel is een reactie op het aanbod van de avocabo. Een bod in ruil voor banen, zei voorzitter Cody van Brenk van Avocabo vanochtend in de uitzending. ...dan zal een deel van de loonsverhoging voor komend jaar daarvoor ingeleverd worden, 0,3 procent. Het voorstel van het kabinet is 65.000 mensen ontslaan, nog steeds. Hè? Dat, dat ligt nog steeds op tafel. En wij denken met eh, dit aanbod, plus de afspraken die gemaakt zijn in het sociale akkoord... ...om mensen van werk naar werk te helpen en om en bij te scholen, dat er niemand ontslagen hoeft te worden. Het geld kan het probleem niet zijn, meent Afwakabo. We hebben de volledige financiering aangereikt. We hebben in de tussentijd allerlei alternatieven aangedragen. Een deel van de ideologie die dit kabinet uh, heeft... van wij willen de hele thuiszorg eigenlijk vernielen. Mensen moeten het allemaal maar zelf doen. Zij zouden nu over hun schaduw heen moeten stappen om te zeggen... wij willen die thuiszorg ook uh, in de, als eerste in de keten willen doen.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 Verzamelaars van oranje spullen kunnen vandaag hun hart ophalen in Buren. Want daar wordt voor de zesde keer de Oranjebeurs gehouden. Bekers, glazen, puzzels, lepels, foto's, noem maar op. Allemaal met afbeeldingen van leden van de koninklijke familie erop. Verslaggever Karin Alberts ging erin naartoe en liep langs de 38 stands. Maar ik heb dus ook. Uh, Koningin Margrethe heb ik wel. Ik heb van Noorwegen. Maar ik denk, u heeft iets gevonden? Ja, dit is ook heel erg lang. Het is uh, gemaakt vanuit Delft voor de silver jubileum van koningin Wilhelmina. En, uh, ik ken het wel van borden, maar de beek is heel erg ja, voor ons zeldzaam. Ja, en nu hebben we het dus we hebben iets nieuws voor de verzameling. En hoe groot is die verzameling inmiddels? Een um, aantal bekers meer dan 700 bekers. Dus het is voor ons echt een unicum om iets te vinden op bekergebied. Dus daar ben ik heel blij mee. is dus ook de familie hier. Ik ken nu ze van dit nieuwe, nieuwe nee, nee, nee, mensen. Want ik begreep dat iedereen elkaar zo'n beetje we lijkt niet. te kennen. Je bent voor het eerst. Voor het eerst. Ja. ja. Mijn moeder, die verzamelde, of onze moeder verzamelde koningshuisdingen. En uh, zij is nu opgenomen in een gesloten inrichting. We hebben haar huis leeggehaald en hebben besloten om uh, alles te verkopen. Maar we zijn dus helemaal erg leek. We weten niet wat iets kost of wat we moeten vragen. Dus heel spannend. Dus hier staat iemand die niet echt oranje fan is. Nee, maar misschien nou, zelfs met een beetje dubbele gevoelens om ook de nee spullen hoor, van moeder nee, zo te nee, verkopen. Nee, nee, nee, dat niet. Nee hoor. Nee, dit, vo dit voelt voor ons heel goed zo. Ja. Uh, zij heeft ervan genoten en ik ging vroeger wel met haar mee naar beurzen om dingen te kopen. Maar ik ben zelf geen verzamelaar. En uh, Koningshuis vind ik prima hoor. Ik ken alle 15 boetletten uit mijn hoofd, meneer. Je ken ze allemaal uit mijn hoofd. Nou, dat wil ik er wel eens horen. Nou, welke wilt u horen? Een foto waar uw dochter de koningin bloemen aanbiedt. Ja. Onze dochter. Ja. onze dochter. Dat is bij de opening van de Willemsburg in Rotterdam. Dat was prins Willem-Alexander's eerste officiële daad. Zeg maar. En daar proberen zij dus bloemen te geven. Ja, en bent u dat... toen begonnen met uw verzameling of was die nee, liefde er voor die tijd ja, al? Ja, die was er voor die tijd al. Ik, ik ben eigenlijk begonnen In, uh, in 71. 71 ben ik begonnen. En uh, hoofdzakelijk met lepeltjes. Ik heb wel de grootste lepelverzameling van Nederland. Hoeveel zijn het er? Meer dan 2000. Ja. Zo. Ja, en, en hoopt u dan hier nog wat nieuwe lepeltjes tegen te komen? Of heeft u ze allemaal wel, denkt u? Nee, er zijn er best nog wel die ik mis. Ja, nou, dan hoop je op zo'n dag dat je toch nog wat... Uh, al is er maar eentje, dan is het dan beter wel weer gelukkig. En waar bent u de dertigste? In Frankrijk. Ah. Dat kan toch niet? Helaas, ja, het is zo. Ja, ze zijn zo kort gekomen met, uh, met de applicatie aan te kondigen... dat uh, ja, wij al alle vakantie poekt. Met een bonnetje kunnen ook het museum krijgen voor de helft van de prijs. Verslaggever Karen Alberts ze was bij de Oranjebeurs in Buren. Sport. Op de eerste dag van de toestelfinales bij de Europese kampioenschappen turnen heeft ons land kans op medailles. In Moskou is verslaggever Edwin Cornelissen. Edwin, Jeffrey Wammes is de eerste Nederlander die vandaag in actie kwam. Hoe heeft hij het gedaan op de vloer? Ja, we hebben hem inderdaad in actie gezien op uh, het onderdeel vloer. En uh, ja, het leek aanvankelijk heel erg goed met hem. Aan zijn sprongenseries Die stonden echt als een huis. Hij had echt een fabelachtige techniek. En de uitvoering zag er dus bijzonder netjes uit. Dat bood dus perspectieven. Hij had vooraf ook gezegd dat hij zijn beste kansen op een medaille zag op het onderdeelvloer. Maar toen kwam de voorlaatste sprongenserie. Een hele rit aan sprongen achter elkaar. En uiteindelijk had hij zoveel power, zoveel kracht... dat hij doorschoot en buiten de lijnen van de vloer terecht kwam. Met zowel zijn handen aan de vloer als ook de voeten buiten de lijnen. Ja, dat betekent natuurlijk heel veel aftrek. En daarmee was het klassement van Jeffrey Van der ...omzeek in deze vloerfinale. Dat betekent dat hij uiteindelijk dus achtste wordt en laatste in de finale. Hij heeft ja, het echt in die ene serie laten liggen, want verder stond hij er echt heel goed voor. Teleurstellend voor hem, want hij had alles gezet op, op vloer. Morgen komt hij nog in actie op de, in de sprongfinale. Maar. Hij is zelf al zo hier om te zeggen dat daar zijn kansen iets minder zijn. Omdat hij gewoon uh, ja, te weinig moeilijke sprongen in zijn bagage heeft om daar uh, de concurrentie echt uh, het moeilijk te kunnen maken. Dus hij heeft zijn ultieme kans op een medaille eigenlijk laten liggen op het onderdeel vloer. Teleurstellend voor hem. Een andere Nederlander, uh, Joeri van Gelder, die komt vandaag in actie op de Ringen. Uh, hoe zijn zijn uh, medaillekansen? Ja, die zijn dus zeker die medaillekansen. Want Jury van Gelder heeft zich zelfs als vierde geplaatst voor de finale van de ringen. Maar hij weet ook dat hij zijn makkelijke afsprong heeft gedaan in de kwalificatie. In de finale gaat hij voor een moeilijker afsprong. Hij doet er dan een stoep aan toe. Uh, die techniek beheerst hij wel, maar het betekent iets meer risico. Vandaar dat hij dat in de kwalificatie niet deed. In de finale is het natuurlijk alles of niks. En dat wil Juri van Gelder dan ook gaan doen. Hij is vol vertrouwen. Hij wordt vandaag 30 jaar. Hij is jarig. Dus het zou natuurlijk een fantastisch dat verjaardig cadeautje voor hem zijn als dat ook een medaille kan pakken zoals de eerste medaille zijn op een groot toernooi. Sinds 2009 toen werd hij op het EK Europees kampioen. En uh, dat wil hij graag uh, weer laten zien in uh, Moskou. Op een kampioenschap, waar ook echt in dit dus, jaar. Dat is te betwijfelen, want de concurrentie is groot. Maar een medaille behoort zeker tot de mogelijkheden. Zoals er ook wellicht nog medaillekansen zijn voor de twee dames die we nu gaan zien op het onderdeel Sprong: uh, Shatoucha Nizet en Noël van Klaap. Noel Noël van Klaap kwalificeerde zich als derde voor de finale. Geeft dus aan dat ze dicht in de buurt van het podium zit. Dankjewel, Edwin Cornelissen. Het is verkeersinformatie bij de AWB. Dennis Mooi. Hele een goede middag. Op de A76 vanuit Geleen naar Heerlen zijn het hele weekend werkzaamheden. De weg is ook het hele weekend afgesloten in de richting van Duitsland. Tussen Nut en Knopen Ten Essen staat daarom 2 kilometer file. En het bloemenkorso is weer begonnen vandaag. En dat merk je op de N207. Vanaf de A4 naar Hillegom staat 6 kilometer file. En die geeft meer dan een half uur vertraging. En in Lisse zelf loopt het vast op de N208. In beide richtingen staat er 2 kilometer. Veel drukte in de bollenstreek. Dankjewel Dennis Mooi. Nog een keer de hoofdpunten. Burgemeester Abu Taleb wil gemeente wiet kweken. Hij wil af van de gevaarlijke illegale tilt. Dodental aardbeving China loopt op, nu al boven de 100. En kabinet doet tegenbod in onderhandelingen over het zorgakkoord. Dat was het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen het onderzoeksprogramma Argos. Het schijnt dat ik al jaren niet meer enthousiast heb geklonken. Dus let nu op.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 Argos, onderzoeksjournalistiek van de VARA, Human en de VPRO. Max van Wezel. Goedemiddag, welkom bij Argos, het onderzoeksprogramma van Radio 1. Straks praten we met André Sebrechts, de advocaat van Sabir K., de man van Pakistanse Nederlandse afkomst, die al tijden probeert te voorkomen dat hij wordt uitgeleverd aan Amerika. Twee maanden geleden maakten we een reconstructie van zijn zaak maar nu eerst het college ter beoordeling van geneesmiddelen. De afgelopen maanden was er veel commotie over de bijwerking van medicijnen. De Diane 35-pil, andere anticonceptiepillen... en nieuwe medicijnen tegen trombose. U hoorde daar in Argos over. Het college ter beoordeling van geneesmiddelen is de toezichthouder... die waakt over de veiligheid van medicijnen. Hoogleraar Huub Schelkens was tien jaar lid van het college. Onlangs nam hij afscheid... Aan onze redacteuren Stefan Heidendal en Huub Jaspers legt hij uit waarom. Wat er nou echt gebeurt is voor de buitenwereld buitengewoon uh, schimmig. Daar zitten ook veel mensen in het systeem waarvan ik denk wat doen ze daar nou nog. Ik ben veel meer voor het systeem dat die producten gewoon niet op de markt komen. Als er niemand op zit te wachten. Waarom al die energie? De perversies van het systeem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 Hoogleraar innovatie in de medische biotechnologie. Eind februari nam hij afscheid als lid van het CBG, het college ter beoordeling van geneesmiddelen. Schellekens maakte tien jaar lang deel uit van deze toezichthouder. Die waakt over kwaliteit en veiligheid van de pillen die wij slikken. Maar voor Schellekens is de maat vol. Hij wenst niet langer deel uit te maken van een agentschap dat de problemen eerder verergert dan oplost. Hij heeft fundamentele kritiek op het systeem waarmee medicijnen worden ontwikkeld, beoordeeld en toegelaten. Dat systeem werkt volgens hem aanverrecht. Het is opgezet en bedoeld om de volksgezondheid te beschermen... maar brengt in de ogen van Schellekens meer schade dan dat het goed doet. Aan de ene kant gaat heel veel geld en energie zitten in nieuwe medicijnen waar niemand op zit te wachten... En aan de andere kant worden geneesmiddelen... die wel voor echte verbeteringen zouden kunnen zorgen... nauwelijks nog ontwikkeld. En dit komt dan weer omdat in het systeem... alleen grote farmaceutische bedrijven nog serieus kunnen meedraaien. We spreken met de hoogleraar in zijn werkkamer... op de campus van de Universiteit Utrecht. Je ja, bent hier op een van de grootste biomedische campussen van West-Europa. Hier zijn duizenden mensen bezig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 Vandaag spreken we met Huub Schellekens uitgebreid... over wat hij de perversies van het toezichtssysteem op medicijnen noemt. Waarom komen er zo weinig nieuwe medicijnen op de markt? Waarom mag de industrie ongebreideld pillen op de markt brengen... voor kwalen waar al goede middelen voor bestaan? En hoe draagt het college ter beoordeling van geneesmiddelen... daar bedoeld of onbedoeld aan bij? Argos, met een kijkje in de keuken van de toezichthouders op medicijnen. Interferon heeft grote betekenis, Zij het tot nu toe vrijwel alleen theoretisch... als remmend middel bij virusziekten zoals griep en bij enkele bijzondere soorten kanker. Tot nu toe was er 1000 liter bloed nodig om 1 milligram van het eiwit interferon te krijgen. Vandaar dat de praktische toepassing vrijwel onmogelijk en onbetaalbaar was. Jarenlang heeft men gezocht naar een weg om het kunstmatig te produceren. Uiteindelijk lukte dat. Nu op eerste kerstdag werd een rezensaap ingespoten en daarna expres met een virus besmet. Na vier weken, eergisteren, wist men zeker dat er geen bijwerkingen optraden. Een fragment uit het nos journaal van 22 januari 1981. Daarin wordt verslag gedaan van een wetenschappelijke doorbraak... rond het middel interferon. Interferon is een door menselijke en dierlijke cellen aangemaakt eiwit... dat virussen remt. Huub Schellekens was vanaf zijn studententijd bezig met interferon... waarvan niemand precies wist wat het voor eiwit was. Maar dat veranderde toen bleek dat het mogelijk ook tegen kanker werkte. Toen kwam Time Magazine met geloof, een artikel van 15 pagina's over interferon en de mogelijke uh, anti-kankerwerking. En uh, ja, toen was ook wat dat de beerlos. Ook de publiciteiten rondomheen. En, Want iedereen dacht nu hebben we een middel tegen kanker. Uh, ja, tegen zo, kanker. Werd, zo, werd, zo werd het ook afgeschilderd. Als enige Nederlandse onderzoeker naar het vermeende wondermiddel interferon kreeg Schellekens een bombardement van mediaaanvragen over zich heen. De op dat moment nog jonge wetenschapper probeerde de hoge verwachtingen te temperen. En dat is vooral ter remming van kanker, bijvoorbeeld. Nou, dat is wat sterk gezegd. Wat we weten is dat het bij bepaalde bijzondere soorten van kanker nu werkt. En wat het bij andere kankersoorten doet, dat is nog niet bekend. Maar een belangrijke toepassing die wel bekend is... dat is dat het zeker bij de mens als antiviraalmiddel middel in de toekomst kan worden gebruikt. Interferon bleek uiteindelijk niet het wondermiddel tegen kanker, zoals iedereen hoopte. Maar Schelkens raakte daardoor wel gefascineerd door de manier waarop nieuwe geneesmiddelen tot stand komen. Niet alleen in het laboratorium, maar ook bij de toelating op de markt. Wanneer werkt een nieuw medicijn? Wanneer is het veilig genoeg? En hoe bepalen marktomstandigheden de ontwikkeling van nieuwe medicijnen? Na zijn promotie werd Schellekens hoogleraar innovatie... in de medische biotechnologie aan de Universiteit Utrecht... en kreeg in die functie uitgebreid te maken met die vragen. Schellekens geldt internationaal als expert... op het gebied van geneesmiddelenontwikkeling... en adviseert bijvoorbeeld de Wereldgezondheidsorganisatie, de WHO. Vanwege die expertise en zijn specifieke kennis op het gebied van biologische geneesmiddelen... werd hij tien jaar geleden benaderd om toe te treden... tot het college ter beoordeling van geneesmiddelen. Hoeveel nieuwe middelen heeft Schellekens in die tien jaar beoordeeld? Dat vragen we hem op zijn werkkamer in een modern ingericht kantoorgebouw... recht tegenover het Universitair Medisch Centrum Utrecht. Als we nou het aantal geneesmiddelen moeten gaan tellen... even de agenda, zo, er ging over 10, 50 geneesmiddelen per vergadering... Uh, pak een beetje elf vergaderingen in het jaar, ook nog elf kleine vergaderingen. Nou, dat zullen er wel een stuk of uh, 500 geweest zijn. Ja. De beoordeling van naar schatting 500 nieuwe medicijnen heeft Schelkens dus van binnenuit meegemaakt. Maar hoe werkt dat? Hoe wordt zo'n medicijn geregistreerd? En hoe wordt de veiligheid bepaald? Als je iets uitgevonden hebt, laten we hoofdpijn nemen, dan zul je een aantal proeven moeten gaan doen en uiteindelijk moet je het op de markt brengen. Dan heb je een handelsvergunning voor nodig. In die handelsvergunning wordt afgegeven door het college of een centrale handelsvergunningen in Europa door de EMA in Londen. En dan moet je een dossier indienen en daarin moet je aantonen dat de kwaliteit, de effectiviteit en de veiligheid aan de normen voldoet.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 Er is een ambtelijk apparaat met meer dan 200 medewerkers die de duizenden pagina's documentatie die de fabrikant aanlevert verwerken tot rapporten. En op basis van die rapporten beslist een college van een vijftiental wijze mannen en vrouwen, door Schelkens gekscherend de kroonleden genoemd, of een middel op de markt mag. Schelkens was een van die kroonleden. Het zijn, zo benadrukt hij, betrokken en deskundige experts... die vaak dag en nacht werken aan de medicijnveiligheid. Maar er is te weinig vers bloed. En er ligt te veel macht in de handen van dit ene clubje mensen, betoogt Schellekens. Daar zitten ook veel mensen in het systeem waarvan ik denk, wat doen ze dan nog? En dat voorkom je door gewoon te zeggen, na nou, twee keer, vier jaar, weg ermee... Er wordt heel veel gesproken over conflicts of interest. Ik denk dat dat ook een manier is om te borgen dat het, uh, niet te veel vooroordelen blijven uh, hangen in zo'n systeem. Maar dat benoemde ploegje, die hebben hele grote macht. Die hebben heel grote macht, ja. ja maar da daar is toen besloten uh, in de 60 jaren dat het een agent zou worden. wat los zou staan van de politieke waan van de dag. Dus de minister heeft daar eigenlijk niks over te zeggen. En dat is, dat is een uniek systeem, want. Uh, je hebt dus mensen de macht gegeven om de regels te maken... de regels toe te passen, te oordelen. En uiteindelijk, als je het niet mee eens bent... je gaat in beroep, je komt bij dezelfde mensen terecht. Het is nog, ook nog vertrouwelijk, hè? Er is nu iets van transparantie. Ik geloof dat de agenda wordt gepubliceerd, maar daar staat ook niks in. Dus je zet een aantal ambtenaren... want dat zijn, dat zijn eigenlijk de lijnende figuren, niet die kroonleden. Je zet een aantal ambtenaren, geeft ze de volmacht ja gaat geen scheiding in hun verantwoordelijkheden. Ze kunnen leven lang blijven zitten. Nou, dat, dat kan alleen maar om te aarden in een steeds uitdijender bureaucratie. Die alleen maar op je flikken krijgen als, als er weer een vlekje al bij middel zit. En de natuurlijke reactie van een regelgever... als er weer gesodemieter is over derde generatie pillen of weet ik wat... is nieuwe regels.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 15 jaar lang hebben de autoriteiten zich gebaseerd op onjuiste gegevens over dat geneesmiddel, met werkelijk catastrofale gevolgen, omdat het geneesmiddel veel meer suïcide en suïcidaliteit veroorzaakte. Nou, dat is onthutsend. Als je dat leest dat dat 15 jaar lang op dat niveau gebeurt, dat kun je haast niet voorstellen. De afgelopen jaren maakte Argos regelmatig uitzendingen over medicijnveiligheid. Zo keken we naar de discussie over de problemen... met de derde en vierde generatiepil... problemen met nieuwe bloedverdunners... het door de industrie geheim gehouden risico op zelfmoord... bij jongeren die antidepressiva slikken... en de gedeeltelijke blindheid... die gebruikers van een bepaald antiepilepsiemiddel opliepen. En bij bijna al die programma's kwamen we uiteindelijk uit... bij het college ter beoordeling van geneesmiddelen... Interviews werden vaak geweigerd. En nog vaker kregen we op onze vragen over de afwegingen die gemaakt waren... het antwoord dat die informatie geheim is. Die geheimhouding is een van de grootste problemen... die oud-collegielid Huub Schellekens heeft met het CBG. Wat er nou echt gebeurt, is voor de buitenwereld buitengewoon uh, schimmig. En ik heb altijd geroepen, uh, ook vanaf het begin af aan dat ik in het college zat...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 Als er geen technologische geheimen in die dossiers staan... waarom wordt er dan toch zo geheimzinnig... over die besluitvorming van het CBG gedaan? Daar heeft Schellekens wel een idee over. Het heeft ook wel te maken denk ik, met de koudwatervrees... dat men zich niet op de vingers wil laten kijken... van hoe die beoordelingen nou altijd gaan. Want ik heb ook in mijn tien jaar ook wel beoordelingen gezien... die niet erg goed waren, ik zo zeggen. Ze zijn heel vaak uitstekend, maar zijn soms ook wel... Uh... Best. Een ander probleem is de rol van de farmaceutische industrie. Regelmatig werd daar ook in Agos kritiek op geleverd door onafhankelijke experts. Volgens gelkes kunnen alleen grote farmaceutische multinationals überhaupt nog meedoen in het systeem.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 de collegeleden zijn bijna allemaal mannen dikke sigaren roken met de baas van Roche. Uh, en dan na een diner uh, bij de cognac besluiten of het product van hun uh, wordt aan. Daar -da -da -da gaat het niet om. Het systeem zelf. Hoe dat verworden is tot een systeem waar je eigenlijk alleen maar uh, je middel geregistreerd kunt krijgen. Als je een hele diepe portemonnee hebt en uh, ook de methodes om mensen te overtuigen dat je middel werkt... Ik vraag me af of dit systeem nog wel doet wat het moet doen... en dat is de volksgezondheid beschermen. De invloed van de industrie is enorm. Ook al gaat het niet meer via die dikke sigaar en dat glas cognac. Het is veel gemener en het is veel subtieler geworden. Dat het gebeurt met de moderne regels van de marketing. En waar ook de media een rol in spelen. Waarin politici een rol spelen. Waarin hele slimme marketingmensen al jarenlang van tevoren bedacht hebben... wat ze gaan doen op het moment dat dat middel beoordeeld moet worden... en uh, wat er gedaan moet worden op het moment dat het geregistreerd is. Ik heb per ongeluk misschien uh, marketingrapporten gezien... van hoe nieuwe middelen in de markt gezet uh, worden. Dat zijn militaire operaties waarbij bijna alle details... van uh, degene die er op een of andere manier een rol spelen bij ofwel de toelating, of het vergoed gaat worden... en of het voorgeschreven gaat worden, bekend zijn en worden Maar dat, Dan bedoelde u dat alle beoordelaars, alle critici... iedereen die positief zou kunnen zijn, dat is allemaal in kaart gebracht? Dat is allemaal in kaart gebracht, ja. En tot de Tweede Kamer toe, tot de media toe. Er, zijn, er is gewoon uitgedacht van hoe gaan we dat middel in de markt zetten... en hoe krijgen we die boodschap voor het voetlicht... Maar hoe ver gaat de druk op de leden van het college... ter beoordeling van geneesmiddelen zelf? Het is heel erg merkbaar dat je onder een bepaalde druk wordt gezet. Ik ken voorbeelden van... Uh, en daar werken jullie aan mee trouwens als media. Ik ken voorbeelden van uh, publicaties... in de wetenschapsbijlagen van de grote kranten... die exact in dezelfde week komen... dat of op Europees niveau of op nationaal niveau moeten worden besloten of dat product uh, moet worden toegelaten of niet. Maar gebeurt het ook wel eens rechtstreeks? Bent u wel eens gebeld door, door iemand van de industrie? Of ik gebeld ben van mijn middel komt en zou je nog eens extra willen kijken? Of... Nou, nou, iets ruimer misschien. Bent u wel eens gebeld door iemand in de industrie over een medicijn... waar in het college over gesproken wordt of is? Het is één keer voorgekomen dat ik gebeld ben door de industrie... over een bepaalde positie die ik in het college had ingenomen... over een bijwerking van een product. Een standpunt wat u had ingenomen. Ja. En, Daar heb ik mij over verbaasd. En dat heb ik gemeld aan de voorzitter. U heeft net gezegd, die vergaderingen zijn geheim. Ja. Hoe, kan iemand van de industrie die niet bij die vergadering ja, is... is weten dat, dat is u dat standpunt vraag. ingenomen heeft? Ja. En dan speculeer ik even. Die mening die was niet positief over dit medicijn. Die was niet uh, positief over het medicijn. Dat klopt, ja. Dat moet wel raar zijn om zo'n telefoontje te krijgen, toch? Ja, je komt dat uit een vergadering. Je, uh, bovendien... Uh, het dus moet er onderaan bekend zijn dat ik heel slecht ben... in het bijstellen van mijn mening als ik die al eenmaal heb. Maar hoe gaat zoiets dan? Want dan, dan zeggen ze... Ja, Hallo, dan, dan Huub. We, een, een, een incident te uitmelken, want dit is, echt, dit is één keer gebeurd. Maar, nee. Nou, nee, het het nu doet u dat uh, lacuniek op. Nee. Want u bent bekend als iemand die heel kritisch is. He? Dus als ze zelfs u bellen, die zich daar waarschijnlijk niks van aantrekt... en dat hadden ze kunnen voorzien. Maar ze doen dat en ze hebben kennelijk geen drempel. Ze hebben die informatie en ze proberen u toch te beïnvoeden... Dan veronderstel ik, dat gebeurt vaker. Juist ook bij mensen die er misschien wel gevoelig van zijn. Dat, dat zal ongetwijfeld vaker gebeuren. Ik steek mijn handen in het vuur voor de collegeleden. De Nederlandse, de, de Nederlandse collegeleden. Als het is toch niet zo raar dat wij veronderstellen dat als je zo'n militaire operatie is, dat die collegeleden ook een rol spelen in die strategie. Los van of ze daarin ja, meegaan. Dan... Mijn verhaal is: dat gaat niet meer via die telefoongesprekken, dat gaat niet meer via een. Toevallige ontmoeting in de parkeergarage of uh, de Sociëteit de Witte of uh, in een restaurant. The European Medicines Agency was established in 1995 in London's Docklands. 15 years on, Canary Wharf has changed significantly, and so has the agency. Een fragment uit een promotiefilm van de EMA, de Europese toezichthouder op geneesmiddelen. Als een farmaceut een nieuw geneesmiddel voor de hele Europese markt wil laten registreren, komt hij bij dit Europese agentschap terecht. En daar is het probleem van het falende toezicht in de ogen van Schelkens nog veel schrijnender. Als men mij de vraag stelt: zijn er middelen op de markt die nooit op de markt hadden moeten worden toegelaten? Dan zeg ik ja. Maar dat is meer door hoe dat systeem op Europees niveau werkt. Dan kunnen wij wel roepen: van dat werkt niet. Maar ja, als dan in Europa de meerderheid voor is, en dan verliezen je het. Ook bij de EMA bepaalt een kleine groep mensen welke middelen op de markt komen. Die vormen het CHMP, het Comité voor Medische Producten voor Menselijk Gebruik, waarin ook Nederland is vertegenwoordigd. Om ervoor te zorgen dat niet alleen de inner circle zijn stempel kan drukken op die besluiten, is er gekozen voor een bepaald systeem. Naast de vertegenwoordigers van alle betrokken landen... moeten externe experts voor een frisse blik zorgen. De zogeheten co-opted members. Onafhankelijke wetenschappers met een specialistische expertise... die losstaan van de nationale colleges. Alleen koos Nederland ervoor om een expert af te vaardigen... die wel erg dicht op het college zit. Namelijk de voorzitter van het college van geneesmiddelen zelf. Die zouden dus op donderdag de Nederlandse collegevergader kunnen voorzitten. Vinden dat het hoofdpijnmiddel niet op de markt mag komen. Vervolgens naar Londen afreizen en als co-opted member... voor de toelating van dat product stemmen. Dat zou theoretisch kunnen. Dat lijkt absurd. Ja, ik heb ook, ik uh, moet eerlijk zeggen, toen dat speelde gezegd... dat het niet verstandig was om dat uh, te doen. Die co-opted members is juist bedoeld om mensen buiten het systeem bij die discussies over nieuwe geneesmiddelen in Europa te betrekken. Dus om experts in huis te hebben die losstaan ja. van het hele ja. regelgevende systeem. En, en wat is er nu gebeurd met al die, dat is volgens mij bij al die co-opted members gebeurd... dat ze toch weer uit het regelsysteem komen. Ik vind het buitengewoon ongelukkig dat de voorzitter van het Nederlands College... ook een co-opted member van de CNP is. Maar het hele systeem zit vol met dit soort dubbele en soms driedubbele petten op. Het meest ergert Schellekens zich aan de alsmaar groeiende berg... met eisen die aan de registratie van medicijnen worden gesteld. In de loop van de jaren zijn er meer dan 600 richtlijnen gekomen... waaraan medicijnen moeten voldoen. Dit leidt tot een waslijst aan testen, proeven en onderzoeken die moeten gebeuren. Voordat een fabrikant überhaupt zijn middel voor een beoordeling mag aanbieden. En een flink deel van die onderzoeken is volstrekt nutteloos. Zo blijkt uit onderzoek dat Schellekens zelf net heeft afgerond. Op het moment dat je geneesmiddel op de markt brengt... moet je allerlei veiligheidsstudies doen in dieren. Daar wordt van gedacht, dan moet je een apen doen. Dus we hebben dat voor die apen uitgevogeld. Uh, wat voorspellen die apen nou... van wat er bij de mens aan veiligheidsproblemen gaat ontstaan? Dat was nul. Dat is volstrekt zinloos. Nul een doet gewoon helemaal niks. Nee. Dus als jij een pil test op een apen... een zeg, kwartje, kwartje opgooien. Dus uh, je kunt of mij bellen en vragen of het uh, veilig is bij de mens of niet. Ja, of dan de weerman vragen, maar de, de, de... Ja. <laughs> dat is de voorspelende waarde ervan. Ja. ja. Maar de, de, daar gaat heel veel geld in om. Daar gaat, uh, dat is ook heel moeilijk achter te komen, maar op weer de schatting... dat in dierproeven voor geneesmiddelen... Dit soort dierproeven hè, voor de veiligheid, die geprotocoleerde dierproeven... Je hoort mij niet zeggen: geen dierproeven voor geneesmiddelen. Maar voor dat deel van het gebruik van dierproeven gaat, dan gaat het over een aantal miljard in Europa alleen al. En dat is een van de problemen. Daar wordt dus geld aan verdiend. Dus er zijn mensen die al een hele leven lang in die beoordeling van dierproeven zitten. Binnen de industrie, die dierproeven organiseren. Dat is een hele, dat is een hele industrie geworden. En daar zitten mensen die hun carrière. hangt er vanaf. Schellekens noemt een tweede voorbeeld. Om te voorkomen dat via geneesmiddelen die met BSE besmet zijn... de gekke koeienziekte op mensen kan worden overgedragen... dus dat mensen de ziekte van Kreuzfeld Jacob krijgen... is er een waslijst van richtlijnen opgesteld... en zijn er allerlei maatregelen genomen... Dat lijkt een goede zaak, want Kreutzfeldt-Jakob is een dodelijke hersenziekte... en theoretisch gezien is het mogelijk dat BSE-besmetting op zou kunnen treden... via de gelatine die gebruikt wordt bij de capsules van geneesmiddelen. Maar de kans daarop is heel erg klein. Het is zelfs, volgens Gelkes in de praktijk nog nooit voorgekomen. Terwijl al die maatregelen en richtlijnen wel erg veel geld kosten. We hebben gekeken... Nou, wat moeten we nou met z'n allen uitgeven om te zorgen dat je 1% minder kans hebt om die ziekte te krijgen door de gelatine van capsules? Nou, die kans is al bijna nul. Het is nooit nul in de wetenschap, maar het is uh, 0, 0, 0, 0, 0, en dan hartstikke veel nullen en dan komt er een 1. Nou, wat kost het nou om van die 1 om daar 0,99 van te maken? Nou, we hebben uitgerekend, een paar studenten stevig gaan zitten rekenen. En wij kwamen op een bedrag, even uit mijn hoofd, dat lag rond de 60 miljard. 60, Vost, 60 miljard ja, euro. Ja. De kosten die dit soort onderzoeken met zich meebrengen, zorgen voor een onverwachte bedreiging van de volksgezondheid, vindt Schelkens. Omdat de industrie enorme sommen geld moet betalen om een middel geregistreerd te krijgen worden kleine, innovatieve firma's uitgesloten van de medicijnmarkt. En gaat de industrie alleen nog maar letten op winstgevendheid. Want de investeringen moeten terugverdiend worden. En dat leidt tot een eindeloze stroom geneesmiddelen... die helemaal niet beter zijn dan wat we al hebben... maar die puur gericht zijn op winst. En het college ter beoordeling van geneesmiddelen... kan hier niet alleen niets aan doen, het mag er niets aan doen. Er komt een fabrikant en die zegt, mijn middel werkt tegen hoofdpijn. Dat is zijn claim. Dan gaan al die mensen aan het werk met die 100.000 pagina's. En het is veilig en het, de kwaliteit is goed. Dat is zijn claim. Dan zou je... Het feit dat er al 200 hoofdpijnmiddelen op de markt is, speelt geen rol. Dus je zegt niet, het is mooi dat dit middel ook werkt. We hebben al 200 middelen. We hebben geen nieuw middel nodig. Correct. Je kunt alleen maar die middelen één voor één beoordelen. Niet in de context zeggen van wat er is. Dat is één van de grote manco's in het systeem, vind ik. Dat je dus... Nou ja, de hele discussie over de derde generatie pil. Wat heeft die nou werkelijk gebracht, die pil? We hadden al hele goede pillen. Dus deze pil is eigenlijk geen toevoeging tot wat er al is. heeft alleen een aantal onbekende bijwerkingen.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 Ja, maar ik had... Soms... Het is toch heel goed dat er binnenuit kritiek gegeven wordt op... Uh... U doet het nu bij ons, maar... Ja, ik had ook goed het gevoel op het laatste dat ik daarvoor uh, vooral werd ingezet. Uh, dus, uh... Hoe bedoelde u? Nou ja, als er dan bijeenkomsten waren en dan moest, uh, moest het college ook laten zien... dat ze kritisch naar zichzelf keken, en dan werd ik er nog wel eens opgetrommeld. En dan denk ik, ja, dat is, ook, dat is eigenlijk ook een rol die ik niet tot het einde van dagen zou willen... Ik weet dat er he intern heel veel discussies zijn gevoerd over mijn uh, positie. En als ik weer wat in de krant had geschreven... Maar dat het ook wel voor een aantal mensen goed uitkwam. Dat ze konden wijzen op iemand in het college die ook ze nu en dan uh, zijn mond durfde open te doen als het. Oh, dat dat, be dat bevestigt het beeld dat het college zeker kritisch ook naar zijn eigen functie. Ja, dat vermoeden had ik. En die rol had u dan? Ja, ja, uiteindelijk heb ik bedacht dat ik mijn tijd beter kon besteden aan uh, zaken als uh, de, de Wereldgezondheidsorganisatie. Ondertussen is niet alleen Huub Schellekens tot de conclusie gekomen dat er problemen zijn bij het CBG. Dat vindt het CBG inmiddels zelf namelijk ook. Opmerkelijk genoeg heeft het college de stap gezet om samen met de industrie de eigen werkwijze door te lichten in het zogeheten Escher-project. En daarin worden harde conclusies getrokken over de manier waarop de afgelopen tien jaar medicijnen zijn beoordeeld. Zo blijkt dat er geen uniforme manier was van het aanleveren van studies... zodat ze niet goed vergeleken konden worden. En nam het college vaak niet alle wetenschappelijke informatie tot zich... die beschikbaar was. Daar komen een aantal conclusies uit waarvan je zou denken... Nou, dat zul je iets mee moeten doen. Het systeem zelf zal moeten veranderen. Alleen mijn voorspelling is dat gaat niet gebeuren. Met alle goede bedoelingen. Dat heeft ook te maken met... het. De manier waarop het systeem georganiseerd is, dat gaat niet van uit zichzelf veranderen. Oh, ik zou best zin hebben op vrijdagmiddag in sociëteit de witte goede sigaar en een goed glas cognac... te nuttigen met een lobbyist van de farmaceutische industrie. Maar oké, okay, het hoort niet. U hoorde een reportage van Huub Jaspers en Steven Heidendaal... en de techniek was in handen van Alfred Koster. We hebben de voorzitter van het college ter beoordeling geneesmiddelen... Bert Leufkens uitgenodigd op de kritiek van Huub Scherkens in te gaan. Hij gaf er de voorkeur aan te volstaan met een schriftelijke reactie... Nou, dan staat ongeveer het volgende. Het college wijst erop dat het toelatingssysteem voor medicijnen niet uniek is voor Nederland... en dat in 26 andere Europese landen soortgelijke systemen bestaan. De leden van het college opereren in volstrekte onafhankelijkheid. Het college spant zich in om overbodig proefdiergebruik terug te dringen. En op de kritiek dat de leden van het college te lang blijven zitten... wijst de heer Leufkens erop dat Huub Schellekens zelf meer dan tien jaar lid is geweest... en dat een kwart van het college de afgelopen twee jaar is vernieuwd. De volledige reactie vindt u op de site www.vpro.nl. Argos. En meegeluisterd heeft Tweede Kamerlid voor de SP Henk van Gerven. Goedemiddag, meneer van Gerven. Goedemiddag. Ja, de meningen lopen een beetje uiteen over dat college... ter beoordeling van geneesmiddelen. De een zegt een vastgeroeste club en de ander zegt... nou ja, de laatste twee jaar hebben ze zich behoorlijk vernield. Er waait een frisse wind door het college. Wat is uw mening? Nou, ik denk niet dat er echt een frisse wind waait. Ik heb ook eens gekeken naar het, uh, de leden die uh, tandzitting hebben... En ik noem maar wat jaartallen, uh, 1988, 1992, 1995, 1997, 1999. Dus er zitten mensen, die zitten al uh, pakweg 20 jaar op die post. En uh, ja, het deed mij een beetje denken aan het uh, politbureau in uh, China. En ik denk dat... Uh, nou, daar zitten ze al 70 jaar... Dat zegt u, Daar zitten ze bij de 70 jaar. Ja, ja, ja. Nee, zo lang is het niet. Maar uh, het is heel erg duidelijk dat in dat college uh, dus mensen heel lang op hun post zitten. En de vraag is of dat wel uh, wenselijk is. Ook gezien de enorme belangen die gemoeid zijn, natuurlijk met de registratie van uh, geneesmiddelen. Ja, de reportage ging vooral over de stelling van professor Schelkens: Er is te veel afhankelijkheid van de farmaceutische industrie. Het college zelf zegt dus: onze leden zijn totaal onafhankelijk. Wat is de waarheid daar, volgens u? Nou, dat is niet helemaal waar... Er zijn een aantal leden die hebben inderdaad geen banden. Maar er zijn ook een aantal leden die doen werk voor de farmaceutische industrie. Dat is de laatste jaren bekend geworden. Men moet dat, men moet dat aangeven. Dus van die onafhankelijkheid is zeker bij een aantal leden geen sprake. Daar komt bij dat natuurlijk het, het college eigenlijk helemaal gefinancierd wordt uit opdrachten van de industrie. Die vragen om een registratie van een geneesmiddel. Scherkens uh, zegt, ja, dit systeem zal uit zichzelf niet gaan veranderen. Er is een soort set van buiten nodig. Kan die set van de politiek komen? Ja, ik denk dat dat uh, nodig is. Als we kijken naar het, de handelwijze ook van het college, die is er natuurlijk voor de veiligheid van de geneesmiddelen. Dan zie je toch, uh, de recente voorbeelden zijn, bijvoorbeeld de dianepil, uh, de derde, vierde generatie anticonceptiva. Dan zie je toch dat het college niet het initiatief neemt, maar reageert op incidenten. En ik denk dat een uh, onafhankelijk onderzoek naar het uh, rijlen en zeilen van uh, het college ter beoordeling van geneesmiddelen wenselijk is. En dat er ook toch een, een andere opzet komt waar de onafhankelijkheid beter geborgd is, waar volledige openheid en transparantie is en waarbij ook bijvoorbeeld leden sneller vervangen gaan worden. Want ik denk dat die uh, ja je kunt voor het leven daar blijven zitten als, het, uh, als ik het zo beoordeel dat dat toch uh, onwenselijk is. En wat kunt u als Kamerlid doen om dat te bevorderen, zo'n onderzoek? Nou, ik ga uh, volgende week uh, dit aan uh, minister Schippers uh, voorleggen... naar aanleiding van uh, uw uitzending ook... en de ontwikkelingen uh, van de afgelopen maanden. En ik ga pleiten voor een onafhankelijk onderzoek... Uh, naar het college ter beoordeling van geneesmiddelen. En aan de hand van het onderzoek uh, zouden dan ook aanpassingen moeten komen om er toch uh, ja, een, een beter college van te maken, ook uh, vernieuwender... en ook uh, waarbij de veiligheid en de onafhankelijkheid uh, zeg maar echt uh, voorop staat. Ik dank u wel, SP-Tweede Kamerlid Henk van Gerven. En dan de zaak Sabir K. De Nederlander van Pakistanse Komaf, waarvan de Verenigde Staten... om de uitlevering hebben gevraagd omdat hij betrokken zou zijn geweest... bij het beramen van aanslagen tegen Amerikaanse militairen in Afghanistan... Zijn advocaat zegt dat hij niet uitgeleverd kan worden... omdat hij in Pakistan in een gevangenis van de geheime dienst zou zijn gemarteld... en daar nog steeds de psychische gevolgen van ondervindt. Maandag uh, komt de zaak in hoger beroep voor de rechter. En de advocaat is meester André Sebrechts. Goedemiddag. Goedemiddag. Ik begreep dat er twee hoger beroepen tegelijk dienen maandag. Wat gaat er allemaal gebeuren? Ja, dat klopt... Uh... Eén kortgedingrechter heeft gezegd dat hij wel mocht worden uitgeleverd. En één kortgedingrechter heeft gezegd dat hij niet mocht worden uitgeleverd. En allebei die uh, hoger beroepen die worden aanstaande maandag behandeld. Wat is uw belangrijkste argument tegen uitlevering van Sabir K? Nou, er zijn twee uh, belangrijke argumenten. Eén, er zijn heel veel aanwijzingen dat Amerikanen betrokken zijn geweest bij de martelingen die hij aantoonbaar heeft ondergaan in Pakistan. Dat moet eerst uitgezocht worden, zoveel aanwijzingen zijn er voordat hij kan worden uitgeleverd. En twee, de Nederlandse overheid heeft uh, Sabir beloofd dat hij uitsluitend wordt uitgeleverd indien hij een bepaalde behandeling krijgt in Amerika. Wat de, de voor behandeling? behandeling dat heet een EMDR behandeling. Dat is een uh, behandeling voor posttraumatisch stresssyndroom. Hij krijgt die nu in Nederland en hij heeft daar baat bij. Dus hebben ze hem beloofd, we leveren je alleen maar uit als je die daar ook krijgt. Maar de Amerikanen hebben gezegd, hij krijgt die daar niet. En nu, nu trappelt de Nederlandse overheid wat terug, willen ze hem toch uitleveren. Maar goed, die, die belofte ligt er. Dus dat, dat zijn een beetje de twee belangrijkste punten maandag. Als de Amerikanen heel slim en doortrapt zijn, dan zeggen ze natuurlijk... we gaan Samy die psychische behandeling wel geven... want dan, dan moet die worden uitgeleverd door Nederland en dan hebben we hem lekker. Wat gaat u dan doen in dat geval? Nou, weet u, de Amerikanen hebben al heel vaak gezegd... we doen het sowieso niet, niet, niet. Hij krijgt hem niet. Dat hebben ze al herhaaldelijk schriftelijk laten uh, weten als ze zich alsnog zouden bedenken... het zou wel vreemd zijn hoor, want ze leveren heel veel argumenten aan... waarom ze het niet doen. Maar stel dat ze zich zouden bedenken... dan is er nog altijd het Europees Hof uh, waar die, die het nog tegen kan houden. De uitlevering. We hebben een aantal weken geleden, ik zei het al... Uh, uitgebreid aandacht aan de zaak van Sabier K. besteed. En ja. daarin stond, stond eigenlijk de vraag centraal... waarom wordt hij niet in Nederland berecht? Hij, hij is Nederlander, hij heeft een Nederlandse moeder. Waarom zoekt Nederland deze zaak niet uit? Ja... De, de, er zijn niet zo heel veel aanknopingspunten met Nederland. Hè. De verdenking is dat hij in Afghanistan zou hebben gevochten tegen Amerikaanse soldaten. Dus geringe aanknopingspunten met Nederland. Ik denk dat Nederland ook geen enkel bewijs daarvoor heeft. Ik denk Amerika ook heel weinig hoor. Maar Nederland al helemaal niet. Dus, eh, omdat er zo weinig aanknopingspunten zijn. Hm. Hoe gaat het met uw cliënt? Ja, min of meer naar verwachting. Hè. Hij is acht maanden gemarteld in Pakistan... Toen aangekomen in Nederland, meteen terechtgekomen op, uh, op de terroristenafdeling. Sindsdien twee jaar nagenoeg uh, uh, alleen daar, met bijna niemand contact gehad. Nu gelukkig wel op vrije voeten, maar hij heeft ernstig posttraumatisch stresssyndroom, ernstige depressie. Ja, min of meer naar, naar, naar omstandigheden, zullen we zeggen. Wat voor verschijnselen hou je over aan martelingen in Pakistan? Nou, sowieso een posttraumatisch stresssyndroom, hè? Uh, Hyperalertheid, niet kunnen slapen, heel bang worden als je geluiden uh, hoort. Het is, het is heel ingrijpend. En volgens de artsen die door de minister zijn ingeschakeld, heeft hij een hele forse uh, uh, posttraumatisch stresssyndroom. Het is heftig. Twee hoge beroepen, één door u en één ja. door de staat. Ja. Uh, hoeveel denkt u dat te gaan winnen maandag? Ik denk dat we ze allebei gaan, uh, gaan winnen aanstaande maandag. Maar we hoeven er maar eentje te winnen. En dan, uh, dan, dan blijft hij. Uh, en mochten we ze allebei verliezen, nou, dan, dan zouden we dus nog moeten winnen bij het uh, Europees Hof. Maar goed, hij is gelukkig al op vrije voeten. Dus uh, het lijkt erop dat we op dit moment aan de winnende hand zijn. Een rechter heeft gezegd hij mag niet gaan. En een andere rechter heeft gezegd hij moet op vrije voeten komen. Dus uh, so far so good, zullen we maar zeggen. Maar Hij is erg gestrest. Na, ja, het gaat psychisch niet goed met hem. Dat klopt. Dat, uh, die, die behandeling van hem die moet gewoon weer heel snel uh, voortgezet worden. Kijken of het, uh, of het dan weer wat beter gaat met hem. Ik denk, dank u voor deze toelichting. Meester André Seebrecht, de advocaat van Sabir K. Dit was Argos op uh, deze zaterdagmiddag. Straks hoort u de Tros met Tros in Bedrijf. En ik wens u alvast een heel goed weekend. Riemen vast op radio 1. We gaan nu lekker op show. Ja. Tijd voor de Tros Auto Show. Ja, zeker. Carlo en Bas met autopraat op de radio. Het is gewoon een hartstikke hip merk, man. Hoe schadelijk zijn de plannen om belasting te heffen op klassiekers? Zal ik jou eens wat vertellen? Nou, rijden doen we met de Lexus GS450H. Wij zijn toch voorvechters van echte auto's? Zometeen om twee uur. Een half uurtje op zaterdag. Valt toch blijkbaar op. De Tros Auto Show. Het is echt niet te geloven. Op radio 1. Dat dacht ik al.